Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitbreiding van de NAVO-missie tegen piraterij voor de kust van Somalië. Er komen extra mariniers, twee helikopters en een omwand vliegtuig. De uitbreiding kost ruim 13 miljoen euro. Sinds vorige maand heeft de Nederlandse commandeur Bekkering de leiding over de antipiraterijmissie missie van de NAVO in de wateren bij Somalië. Nederland doet sinds april 2010 mee aan deze operatie. In Warschau zijn voorafgaand aan het EK-duel Polen-Rusland rellen uitgebroken. Poolse en Russische fans raakten slaags. Er zouden elf mensen gewond zijn geraakt en meer dan honderd supporters zijn opgepakt. Groepjes Poolse hooligans zouden het geweld hebben uitgelokt. De wedstrijd Polen-Rusland eindigde in 1-1. Eerder op de avond won Tsjechië in dezelfde groep met 2-1 van Griekenland. Leraren op de middelbare school worden voorlopig niet verplicht om voorlichting te geven over homoseksualiteit. De verplichting zou na de zomer ingaan, maar minister Van Bijsterveld wil eerst nog advies inwinnen bij de Onderwijsraad. En daarom wordt het op zijn vroegst een jaar later. D66 denkt dat Van Bijsterveld de invoering bewust vertraagt.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 Like you blew out the candles, so I'm using, using.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 We zoeken naar twee armen, als we zoeken naar een lach, als we dicht tegen.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 Fringe before I got away She gave me an inch a of fuel Burning my tongue So I left her this song Living around In the roundabout town Moving on van Zandvoort van op 106.9 RFM uh. Let's go You mm. no, want to Tussen er drie en vijf. De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar maar wel origineel. In de Euro Breakdown op TFM, the countdown of the continent.